Nu staan we voor de muren van Athene. Welkom in mijn stad. Vandaag is het erg druk in de stad. Let op dat je me niet kwijtraakt hoor. We komen eerst in de pottenbakkerswijk. Loop nog eens een klein stukje verder. Na zeven stappen zijn we er. Hier zie je mijn collega aan het werk. Pottenbakkers zijn erg belangrijk. Waarom? Nou, omdat het aardewerk een heel Griekenland erg in de smaak valt... en de verkoop is daarom ook erg groot. Eerst schilderden de bottenbakkers alles zelf... maar later werd dit door de kunstenaars gedaan. Op de potten zie je van alles, van helden tot slaven. Het is hard werken, en dat moet ik wel... want we hebben geen plastic flesjes die door de machines gemaakt worden, zoals bij jou. Loop nu verder naar de kast van mijn collega. Hij heeft heel veel kasten... Je moet degene hebben met de nummers 228 en 229. Zeg, weet je? Nu de pottenbakker even niet kijkt, kunnen we wel even een spelletje doen. Kijk hoe snel je een aantal dingen voor me kunt vinden in de schappen. Vind voor mij maar een schaal met vissen erop. Een man met vleugels en een man met horentjes en een sik. Die worden ook wel saters genoemd. Druk maar even op pauze als je rustig wilt zoeken. Thank you.